11 uur, het NOS Journaal, Ewout de Jong. Landen die zich niet aan de Europese begrotingsregels houden... moeten uit de euro kunnen worden gezet. Dat schrijven premier Rutte en minister De Jager... in een ingezonden brief in de Britse krant de Financial Times. Woensdag deden Rutte en De Jager in een brief aan de Tweede Kamer... ook al allerlei voorstellen om landen aan te pakken... die de hand lichten met de begrotingsdiscipline. Ditstaten die niet bereid zijn zich onder curatelen te stellen... kunnen ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheid... uit de eurozone te treden, schreven ze toen. In de Financial Times herhalen ze dat, maar ze vroegen aan toe dat landen als uiterste consequentie uit de euro kunnen worden gezet. En dat vergt wel een verdragswijziging en is dus een maatregel voor de langere termijn. Al dus Rutte en de Jager. Het epicentrum van de aardbeving van gisteravond lag dichter bij Nederland dan aanvankelijk gedacht. Volgens de laatste berekeningen was het epicentrum in Goch vlak over de grens met Duitsland. Eerder werd Xanten genoemd, dat ligt een kleine 25 kilometer verder land in landinwaarts. De aardbeving had een kracht van 4,5 op de schaal van Richter. En daarmee is het de op twee na hevigste beving in Nederland in de afgelopen 100 jaar. Het KNMI. Er zijn veel mensen die enquête hebben ingevuld en meer dan 4.000 mensen die het gevoeld hebben en het ons hebben laten weten. Er zal nog meer studie gedaan moeten worden waar welke breuk het nou precies is geweest in het westen van Duitsland, maar uh, dat is iets wat, uh, wat langer tijd nodig heeft. In Londen wordt vandaag de man begraven die een maand geleden in de wijk Tottenham werd doodgeschoten door de politie. Na het incident braken in Londen en andere Engelse steden hevige rellen uit die dagenlang aanhielden. De politie verwacht een gespannen sfeer rond de begrafenis. Bij de uitvaart worden zo'n duizend mensen verwacht. De man werd begin augustus doodgeschoten toen hij in een taxi zat. Hij zou eerst op de politie hebben geschoten, maar inmiddels is duidelijk dat dat niet het geval was. Wat er wel is gebeurd moet nog blijken uit de onderzoek. De familie heeft al aangegeven weinig vertrouwen te hebben in het onderzoek. Een 17-jarige Limburgse scholier heeft commotie veroorzaakt... door te dreigen met een moordpartij op zijn school. De jongen twitterde dat hij alle leerlingen op het sint maartenscollege in Maastricht en zichzelf zou doden. Later twitterde hij... mensen worden opgepakt voor dergelijke tweets. Kijken of mensen nu echt bang worden... en kijken of de politie me staat op te wachten. Volgens de jongen ging het om een test. Hij was benieuwd of de politie hem nu als terrorist beschouwt. En vanochtend is de politie op de school langs geweest. En die heeft de jongen aangehouden. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Temperatuur van 18 graden op de Wadden tot een graad of 22 in het zuidoosten. Morgen op veel plaatsen zomers warm met maxima rond of boven de 25 graden. ANWB Verkeersinformatie files nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Laren en Eembrugge, 5 kilometer. En op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen op Zoom... tussen Knopen De Poel en Kapelle, 3 kilometer. Radio 1, de met Felix Murgers. Goedemorgen. Even dacht ik gisteravond uh, tijdens de televisie kijken dat ik zat te knikkenbollen, maar dan gaf eigenlijk de nieuwe Varen-serie geen enkele aanleiding toe. Het was dus een heuse aardbeving. En tot het tegendeel wordt bewezen, ga ik er vooralsnog nog vanuit dat het natuurverschijnsel geen verzinsel was van een gestreste aardwetenschapper. Want die heb je ook. De zaken nu Brazilië maakt zich op voor twee grote sportgebeurtenissen. Het WK voetbal in 2014 en de Olympische Spelen van 2016. Een stad als Rio krijgt een flinke opknapbeurt. En daar zijn de bewoners van de sloppenwijken, de favela's, niet blij mee. De wereld ontvangt er zo over. Wat hebben Egypte, democratie en Nederland met elkaar van doen? Veel zal dadelijk blijken. Veel. Iedere vrijdag berichten we hier over het wel en wee van de bewoners van de flatwerk Vollenhoven in Zeist. Hebben zij herinneringen aan 9/11? En nu ik het er toch over heb. Ik sta ook weer even stil bij deel 3 van een documentaire reeks over de gevolgen van de aanslag op de Twin Towers nu 10 jaar geleden. Blijf erbij en surf naar de gids.fm. Gisteren heeft nu om de stekker getrokken uit de Nederlandse zonnecelfabriek Heliantos. Nederlandse wetenschappers hadden een bijzondere variant bedacht voor zonne-energie... maar er zijn geen investeerders te vinden. 62 arbeidsplaatsen gaan daarmee verloren. Aan de telefoon het PvdA-kamerle Diederik Samson. Meneer Samson, goedemorgen. Goedemorgen. Twee jaar geleden werd er een proeffabriek geopend voor deze cellen. Maar het idee voor Heliantos stamt al uit 1997 en u was erbij. Wat is dat voor systeem? Ja, het was toen al een uh, heel revolutionair idee om uh, zeg maar op dunne folie, uh, als je tapijt maakt, zeg maar, uh, gewoon zonnecellen op te dampen. Zodat je uh, af was van al dat uh, gedoe met die, met die uh, losse plakjes die we wel kennen, hè, van zonnecellen, die. ...in die tijd nog met de hand erin gesoldeerd moesten worden. Maar dit was dus een, uh, een methode om veel goedkoper, veel sneller, veel meer zonne-energie te maken. Dus dan kun je die zonnecellen gewoon op je dakpannen uh, plakken? Ja, uiteindelijk had je dan een hele dunne folie met daar, uh, die, die energie opwekt. En uh, dan was het natuurlijk de crux om daar allerlei toepassingen voor te verzinnen. En men speculeerde toen al inderdaad over, gewoon, die kon je gewoon op een dakpan of op die lijndaakjes en allerlei andere toepassingen... Uh, uiteindelijk, zelfs als je ze doorzichtig zou kunnen maken, zou het zelfs op glas kunnen, op auto's, nou ja, alle, alle mogelijkheden te over. Maar dat is toch schitterend? Waarom is dat niet aangeslagen dan? Ja, ik denk dat het technisch moeilijker was dan ze dachten, want ik hoorde in 1997 een uh, vlammende presentatie en dat zou dan binnen drie jaar allemaal rendabel zijn. Ja, dat is gewoon niet gelukt. Dat zal veel met technische hobbels te maken hebben gehad. Um, wat een groot probleem voor deze fabriek was, dat het een van de grote voordelen was natuurlijk goedkoop. Goedkoop zonnecellen maken, maar dat doen de Chinezen inmiddels ook. Dus dat is niet meer een concurrentievoordeel. En dan heb je nog het voordeel dat je heel snel heel veel kan maken. Maar zover zijn we met zonne-energie nou nog net niet. Dus feitelijk valt dit, deze innovatie in, het soort in een soort ravijn. Uh, en ik denk, daarom baal ik er ook zo van... dat als we met z'n allen twee jaar hadden kunnen volhouden... dat je hem dan wel rendabel en met een grote meerwaarde had kunnen maken. Want het idee blijft levensvatbaar. Heeft u over deze ja. kwestie vragen gesteld aan minister Verhagen van Economische Zaken... Waarom eigenlijk? Nou ja, omdat ik natuurlijk in zo'n geval wel even wil weten... of het ministerie van Economische Zaken zich ook even heeft uh, bemoeid met deze kwestie... die ook over economische zaken gaat. Arbeidsplaatsen, innovatie, nieuwe technologie, uh, grote potentie voor de toekomst. Uh, ik wil van hem weten, heeft hij ernaar gekeken? En blijkbaar heeft hij niks gedaan. Dus dan wil ik weten waarom hij dan niks gedaan heeft. Ik, daar, daar kunnen goede redenen voor zijn... De overheid is natuurlijk niet zo goed in het kiezen van technologie en het promoten van technologie. Dat moet je eigenlijk aan de andere overlaten. laten. Maar ja, soms zijn er dwingende redenen om wel even als overheid bij te springen. Bijvoorbeeld om die twee jaar te kunnen overbruggen. En ik had natuurlijk persoonlijk uh, liever gezien dat dat gebeurd was. En dan denk ik meteen aan de zaak met de vliegtuigbouwer Fokker. Die fabriek die werd opgedoekt en daarna bleek er een enorme vraag naar Fokker toestellen te zijn. Ja, precies. En toen werden ze niet meer gemaakt. Dus ik weet niet of dit exact hetzelfde is, maar het lijkt er wel een beetje op. En dat zou natuurlijk dood en doodzonde zijn. Het is slecht voor... Nederland, het is slecht voor het nu, het is slecht voor het milieu, het is slecht voor innovatie. Ja, dat was gisteren echt een beetje een baaldag wat dat betreft. Wat denkt hij? Glooit er nog ergens hoop? Ja, je ziet altijd bij dit soort faillissementen, want dat is het gewoon keihard. Uh, zie je natuurlijk altijd wel dat, dat, dat er delen worden gekocht en uh, elders verdwijnen. Uh, dan verdwijnt de technologie in ieder geval niet helemaal. Maar ja, uh, dan verdwijnt hij waarschijnlijk wel uit Nederland. En dat vind ik eigenlijk al heel erg uh, gênant. En dan verdwijnt hij naar China en dan worden ze op uh, goedkope basis gemaakt. En dan komen ze weer hier terug. Ja, dus dan heeft het milieu er gewoon baat bij. En uh, de Chinezen ook, en dat gun ik ze van harte. Maar ik vind dat wij als Nederland echt zelf iets kunnen en ook moeten willen kunnen. En dan elke keer wij weer, door net niet genoeg uithoudingsvermogen of, of politieke wil soms uh, dit soort kansen missen, dat, dat gaat me steeds meer irriteren. Diederik Samson, geïrriteerd. De Tweede kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Hartelijk dank. Graag gedaan. Vara. De gids .fm. De wereld ontvangen met Willem Frank de Noot. Willem Frank, gaat naar Brazilië. Ja, want in 2014 is Brazilië het gastland van het wereldkampioenschap voetbal. En dan twee jaar later staat het land weer op zijn kop, want dan organiseert Rio de Janeiro de Olympische Spelen. En als je nog weet hoe het twee jaar geleden aan toe ging, toen dat bekend werd gemaakt van de Olympische Spelen, dan kan het alleen maar een heel groot feest worden. Ik heb het honor om te that dat de Games van de 31ste Olympiad zijn awarded aan de stad van. Ja, dat was 2009. Je hoorde Jacques Rogge de, de grote baas van het Internationaal Olympisch Comité, en daarna die enorme herrie. Nou, dat waren duizenden feestvierende Brazilianen op het strand van Rio. Nu zijn we twee jaar verder. Hoe staat het eigenlijk met de voorbereiding op het WK en die Spelen? Nou, er zijn twaalf steden waar de WK-wedstrijden uh, worden gespeeld. En nou, daar zijn uh, de, de stadions daar worden gemoderniseerd. Er wordt uh, van alles aan buslijnen en metro's aangelegd. Maar laat ik me nu even beperken tot, uh, tot Rio. Uh, daar zijn ze ook heel druk bezig met allemaal infrastructuurprojecten. Er komt bijvoorbeeld een directe busverbinding, dwars, dwars door de stad van de luchthaven naar het centrum. Ze zijn bezig met het uitbreiden van, van het metronetwerk. Nou, dan heb je dat prachtige dat Maracana voetbalstadion. Daar, daar wordt dan de, de WK-finale gespeeld in 2014. Nou, dat krijgt een enorme facelift voor honderden miljoenen. Er komt ook een, een blinkend nieuw winkelcentrum. Uh, parkeergarages komen bij dat stadion. Maar al die vernieuwingsdrift heeft ook een keerzijde, want duizenden bewoners van de favelas, de, de sloppenwijken, die verliezen namelijk door die projecten hun huis. Zij moeten plaats maken. Ja, dat hebben we eerder gehoord natuurlijk. Hè? Met de Olympische Spelen in Beijing bijvoorbeeld. Prachtige wijkheden. Precies. Die gingen daar eh, ten gronde. Ook het WK voetbal. Vorig jaar in Zuid-Afrika. Daar gebeurde hetzelfde. Krijgen die mensen nog een soort van compensatie? Wordt er iets voor ze gedaan dan? Nou, als ze, als ze al een compensatie krijgen... dan is die maximaal omgerekend 130 euro per maand. Dat krijgen ze dan een paar jaar achter elkaar. Maar ja, dat is niet, in Rio is dat niet eens genoeg... om een, een ander huis te kunnen huren. Dan moeten ze heel veel geld bijleggen. En Die mensen hebben niet zoveel geld natuurlijk. En heel veel mensen weten niet eens dat ze recht hebben... Op zo'n zo compensatie. Maar waar die favela-bewoners vooral boos op zijn, is dat de, de gemeente die begint met slopen zonder enig overleg. Uh, dat ondervond ook uh, Eomar Freitas aan den Lijven. Hij woont in de wijk onder de rook van het Maracana Stadion. Maar van zijn buurtje is niks meer over. Het is een goed plek lugar te se Maar infelizmente vee a prefectura fazendo essa baderna aí com a gente. Ach, soms porque a gente mora na favela, a gente wordt eh, eh, taxado como favelado. Vai vir Copa do Mundo aí, eles querem isso ook. Eh, Eomar die doet zijn verhaal. Eigenlijk ja, in, midden in de puinhoop die nu zijn, uh, zijn wijkje is. ongelofelijke puinhoop. Ja. Ongelooflijke puinhoop, alles is plat. Uh, grote stapels met, met bakstenen en puin. Hij, hij vertelt ook dat hij daar twintig jaar geleden ging wonen. Toen was alles, al, waren alles nog, uh, alle huizen nog van hout. Maar de bewoners hebben dat zelf opgeknapt. Die hebben zelf bakstenen en muren gebouwd. En in de loop der tijd hun, hun huis verbeterd. Maar ja, daar is dus weinig van over. En e. die vertelt ook, ja, niemand uh, van de gemeente kwam ze iets zeggen toen ze begonnen met die, met die sloopwerkzaamheden. En waar zijn die bewoners nu naartoe dan? Nou, ze, ze kregen wel een, een nieuw huis aangeboden in een andere wijk. Maar toen deze man daar ging kijken, ging kijken bleek daar nog, nog niet eens aan de, aan de bouw te zijn begonnen. Van die nieuwe woningen. Dus ja, ze moesten uh, op zoek naar, uh, zelf op zoek naar een, uh, naar een ander huis. En die Eomar die, uh, verzet zich daar een beetje tegen, tegen die gedwongen verhuizing. Hij blijft in zijn, in zijn woningtje. Uh, maar ja, zijn, uh, zijn moeder die heeft hij die maar ondergebracht in een ander huisje, ergens anders. Want mag dat zomaar? Wat er gebeurt in Brazilië dan? Dat mag niet volgens het Braziliaans recht. Mag ook niet volgens het internationale recht. Mag helemaal niet. Dat zegt Raquel Ronnik. Zij is voor de Verenigde Naties speciaal rapporteur die zich met huisvesting bezighoudt. Het gaat niet zo'n werk, het gaat niet zo'n dure desappropriaat. Het volk gaat niet in de rechtbank om te discussiëren over de waarde. Het gaat niet creëren precatoren, wat het creëert als het in de klasse ja, de rapporteur maakt zich erg boos uh, dat die favela's zo worden gesloopt. En vooral de manier waarop het gebeurt. Want zij zegt, ja, die gemeente die kan volgens de regels alleen aan een project beginnen... als de plaatselijke bevolking er is gekend. Als die hun mening hebben kunnen geven. Dat is helemaal niet gebeurd. En volgens Ron, ik weet de gemeente, het, het stadsbestuur weet ook heel goed... ja het gaat hier om mensen die, die arm zijn, die weinig invloed hebben... Uh, ja, ze, ze weten nauwelijks hoe de regels in elkaar steken. Ze, ze eisen geen hogere compensatie. Ze weten niet eens dat ze naar de rechter kunnen stappen. Ze weten gewoon niet hoe ze dat zouden moeten doen. En ik zegt dus ook... dit zou in een, in een middenklassewijk, hè, ergens anders in de stad... zouden die mensen dit nooit zo laten gebeuren. Die zouden in, uh, in, in, in verzet komen. En ze heeft een heel kritisch rapport geschreven... over deze gang van zaken. En neemt de Braziliaanse overheid die kritiek van die VN-rapporteur ter zaak? Ja, nou, ter, ter harte? Nee, nog niet. Uh, tenminste, daar lijkt het niet op. Want die uitzettingen die gaan gewoon door. De sloop gaat gewoon door. Er zijn zelfs verhalen van mensen die, uh, die naar hun werk gingen s'avonds terug naar huis kwamen. Alleen, ja, ze troffen daar een platgewalst huis aan. Er zijn wel buurten trouwens waar mensen weigeren te verhuizen. Uh, die, die verzetten zich daartegen. En dat doen ze onder andere door video's te maken. Er zijn uh, 60 bewoners van een favela. Die kregen een videocursus van de internationale organisatie Witness. Antonietta is een van hen. En zij vertelt waar ze hun nieuwe videovaardigheden voor inzetten falam, não se cumprem. Então, assim, de prevenir, preparar e conscientizar essa comunidade. Acho que o vídeo é muito importante. Ja, Ant Antonietta wil de bewoners van andere favela's waarschuwen voor die sloopplannen. En dat, dat wil ze doen door haar eigen verhaal te vertellen. Het verhaal over de sloop van hun eigen buurt. En ook hoe ze zich daartegen verzetten. En over de leugens van, van de overheid. Nou, Antonietta en die andere activisten die willen proberen om die favela bewoners... Hè, die verspreid zijn over de hele stad, die zijn niet georganiseerd... om ze toch te organiseren op de een of andere manier en hun stem te laten horen. Nou, hun doelwit is ze richten zich op de machtigste man van Rio. Dat is burgemeester Eduarda is. Want als iemand een eind kan maken aan de gedwongen uitzendingen, uitzettingen... dan is het wel de burgemeester. Jij blijft dit volgen, Willem Frank Tot volgende week. Tot volgende week. John Mayer is geboren in Connecticut. Maar daar woont hij niet meer. Deze Amerikaanse gitarist en singer-songwriter... die huist tegenwoordig in New York. Hij begon met het spelen van akoestische rock. Je weet wel, een gitaartje. En dan lekker meezingen in een hoog tempo. Maar daarna ging hij langzaam naar het blue genre. Heel erg benieuwd hoe dit klinkt. Waiting on the world to change. de continuum van John Mayer, Waiting on the World to Change. Het zal u nu ontvangen. Er is grote onenigheid binnen de vakcentrale FNV over het uh, pensioenakkoord... dat de bond, de overkoepelende organisatie, heeft afgesloten met de werkgevers. En nu is de uitslag bekend van de ledenraadpleging van de APVA cabo een van die bonden over dat pensioenakkoord. is meegedeeld aan de pers en Geert-Jan van het Radio 1-journaal zit er bovenop. geert ik ben heel benieuwd. Ja, 45.000 mensen hebben de moeite genomen om te gaan stemmen. Dat is 13 procent en een grote meerderheid daarvan is tegen het pensioenakkoord. 88 procent heeft tegengestemd. Niet een al te grote opkomst, maar ja, dat hebben we bij andere vakbonden binnen FNV ook gezien. Soms was het zelfs minder dan 1 procent, zoals bij de Oudere Bond. Nu is het 13 procent, maar toch een duidelijke steun voor het bestuur van Advocabo FNV. Die hadden al langere tijd... De lijn nee tenzij men vond het geen goed akkoord. Het moest op belangrijke punten worden veranderd en ja dat uh, lijkt de achterban uh, ja uh, te hardgrondig grondig mee eens uh, te zijn. En wat gaat het nu betekenen voor de vakcentrale? Ja, dat is nu wel een groot probleem. Want de grootste vakbond, bondgenoten, heeft nee gezegd. En nu ook de op één na grootste vakbond heeft nee gezegd. In totaal is nu 60 procent, ze hebben tegenwoordig 60 procent... van de achterban van FNV. En dat is natuurlijk wel een factor om rekening mee te houden. Nou, Agnes Jongerius, die de handtekeningen heeft gezet... onder het pensioenakkoord, zag het al wel een beetje aankomen. De afgelopen maanden zei ze ook van ja, het was eigenlijk nog maar een concept. Het moest op punten nog worden verbeterd. En ze nam toch wel een beetje... de ...punten over die advocaten ook gewijzigd wil zien. Bijvoorbeeld dat mensen nog steeds kunnen stoppen op hun 65e... ...met behoud van de AOW waar ze nu ook op rekenen. En het andere punt dat werkgevers meer moeten bijdragen... ...als het ineens slecht gaat met de pensioenfondsen... ...als er ineens een crisis is, dat werkgevers gevraagd kunnen worden om bij te storten. Nou, die punten worden ook wel door de vakcentrale... Um, uh, in de onderhandelingen meegenomen. Men probeert daar verbeteringen te krijgen. Maar hier zegt advocabo dus heel duidelijk... wij willen dat dat verandert. Anders zijn we het niet eens met het pensioenakkoord. Dus het pensioenakkoord zoals het er nu ligt... Ja, daar, uh, daar is in ieder geval een meerderheid van de achterban van de FNV niet voor. Of dat ook betekent dat het bestuur van de FNV, de top van de FNV, tegen is. Daarvoor moeten we nog wachten op andere uitslagen. Want de twee grootste vakbonden vertegenwoordigen weliswaar een meerderheid van de achterban, maar niet een meerderheid van de stemmen binnen de Federatieraad. Dus zij hebben nog steun van andere vakbonden nodig. En er zijn meer FNV-bonden die vandaag bekendmaken hoe zij erover denken. De bouwbond komt ook nog, hè, meneer? Klopt, uh, dat verwachten we rond een uur of één. En uh, ja, zij kunnen het uh, verschil maken. Uh, zij kunnen ervoor zorgen dat er inderdaad een meerderheid is binnen de federatieraad tegen dit akkoord. Op dit moment is dus dat nog niet zo. En we wachten dus inderdaad op uh, Bouw om daar te horen wat men daar vindt. Vandaag meer op Radio 1 hierover Gertjan jan Dennenkamp. De Gids. We wachten op een mededeling vanuit het paleis... over wat er misschien nog meer aan nieuws te melden is vanavond. Ja, dat horen we later. Dank je wel, Hans. We gaan nu live naar die verklaring toe. Zojuist is bekendgemaakt dat Hosni Mubarak is afgetreden... als president van Egypte. De val van Mubarak live in het NW op 11 februari van dit jaar. Spectaculaire televisie was dat. Inmiddels staat Mubarak voor de rechter en worstelt Egypte met het verwezenlijken van een democratische staat. En wat niet veel mensen weten is dat Nederland daar een handje bij helpt. Bij mij zit Wil Derks, hij is programmamanager Indonesië en Egypte bij het NIMD. En dat is het Nederlands Instituut voor Democratie. Goedemorgen meneer Derks. Goedemorgen. Het NIMD. Ik denk niet dat veel mensen weten uh, wie die organisatie is en wat ze doen. ver uh, nou, dat ik het hier kan uitleggen, het is een uh, stichting van zeven uh, Nederlandse politieke partijen, opgericht uh, door zeven Nederlandse politieke partijen ongeveer 11, 12 jaar geleden. Uh, zou ik Zal ik ze even opnoemen: PvdA, CDA, VVD, d 66 SGP, Union en GroenLinks. En uh, wat wij proberen te. wij zijn actief in 16 landen. En uh, wij proberen jonge democratieën te steunen in die landen via steun aan, uh, aan en samenwerking met politieke partijen in die landen. En uw pakje aan is Indonesië en Egypte. Ja, Dat klopt. zijn nogal twee grote landen. Oh, een een grote ook, ja. Eén is 240 miljoen, ander 80 miljoen uh, mensen. Ja. ja, u bent er uh, kort geleden geweest in Egypte... Ja. samen met het vvd Let Hand en Broeken ja. om de politieke situatie in kaart te brengen. Er hebben zich al de nodige politieke partijen gevormd... lees ik allemaal in de kranten. Ja. En het is ook een beetje een ratje toe, begrijp ik uit die berichtgeving... Ja. Zijn er uh, samenwerkingsverbanden eigenlijk? Nou, om ja, te beginnen, het aantal politieke partijen. Je ziet uh, dat uh, na de revolutie op het plein uh, uh, er een, een ongelooflijke politieke activiteit is. Uh, dat wil zeggen onder andere dat mensen politieke partijen oprichten. Het is onduidelijk hoeveel het er nu zijn, ergens tussen de 40 en de 80. En uh, in de twee weken geleden, uh, toen ik daar met uh, hand en broeken van de VWD was, bleek. dat er zich uh, twee blokken aan het vormen zijn. Van politieke partijen. Dat is op zich een gunstige ontwikkeling. Mm -hmm. uh, maar beide blokken zijn nogal uh, divers samengesteld. Bijvoorbeeld één blok, het zogenaamde democratische blok... daar zitten moslimbroeders in, maar daar zit ook een uh, oude liberale partij in... aan de kop. Uh, in de andere uh, blok, het Egyptische blok... zoals ze zich noemen, zit een liberale partij aan het hoofd... maar daar zitten dan bijvoorbeeld ook... Uh, een, een soefie partij dat zijn uh, mystici, uh, islamitische mystici. Dus het is een ratje toe, in allebei de gevallen. En hoe en, vinden die partijen ja. zich dan in zo'n blok? Hoe kan dat dan? Um, op één thema of zo? We moeten democratie ja, hebben, of wellicht. er moet een ja, ze uitkomen, wel, komen? Of? Ja, de, de, ze willen natuurlijk uh, allemaal democratie. Zo is het ook, daar is het ook om begonnen. Maar misschien kun je het het beste verdelen in, in twee denkwijzen. Eén is voor een circuliere staat, laten we zomaar houden. En de andere is voor een, uh, meer een, of gaat meer voor islam en de ander meer voor circulier. Dat is dat, bedreigend, zeggen ze altijd in het Westen. Nee, nou ja, dat hoeft helemaal niet. Uh, u denkt uh, dan waarschijnlijk, waarschijnlijk aan de moslimbroeders. Uh, die hebben ook een partij opgericht. De moslimbroeders zelf zijn een hele oude... Vereniging in Egypte, ongeveer 80, 90 jaar oud. Die hebben nu dus in, in, in die vrijheid zelf een, een partij opgericht. Um, maar die, dat is een gematigde uh, kracht. Uh, daar wordt te veel te negatief naar gekeken. Het is een conservatieve kracht, maar dat mag. En wat ja. doet u nu? Nou, wat ik doe, ik ben er inmiddels drie keer geweest vanaf mei. Uh, wat je in eerste instantie doet, is een beeld proberen te krijgen van. Wat daar nou aan de hand is. Uh, dat doe je door uh, zoveel mogelijk mensen te spreken in vrij korte tijd. Eigenlijk uh, wat een journalist zou doen, wat u zou doen, dat gaat van uh, politici, uh, mensen uit het maatschappelijke middenveld, uh, uh, uh, f, religieuze leiders, journalisten. Even uh, inventariseren naar ja, meningen standpunten, et cetera. Ja, dus het hele het, het, het, het, zo breed geschackeerd mogelijk idee krijgen uh, om een analyse te kunnen uitvoeren. op grond waarvan je zegt. Het lijkt onzinnig om nu die en die stappen te zetten. Als, wij, als zij dat willen. Niet als wij dat willen, als zij dat willen. Want wat je tegelijkertijd ook doet, is polsen of er behoefte aan is. Uh, of de behoefte is aan het soort werk wat wij doen. En gaat u als... ze daarna dan weer één op één spreken? Of brengt u ze bij elkaar? Wat is de bedoeling eigenlijk? Nou, wat wij uh, meestal doen, wij zijn een meerpartijenorganisatie. Wat wij meestal proberen te doen is. Uh, alle partijen die op een of andere manier een rol spelen... in die ontluikende democratie, bij elkaar brengen. Aan tafel, samen aan tafel. Dat is op zich al bijzonder, want vaak spreken ze niet met elkaar. En langzaam het verkaars vertrouwen laten winnen... en gezamenlijke punten van belang te vinden... waar ze zich een beetje in de luwte van de politiek... Van wat zich, want dit is natuurlijk dit is, dit is heel spannend allemaal om dan langzamerhand te komen tot een aantal afspraken... die het politieke bedrijf uh, wat soepeler uh, en wat respectabeler maken. En leert zeggen. u ze dan? Leert uw organisatie ze dan wat democratie is? Nee, dat doen we niet. Uh, uitvoeren van democratie heeft geen zin. Dat moeten ze zelf uitvogelen, dat moeten ze zelf bedenken. Maar wij faciliteren dat wel. En nou goed, je hebt daar natuurlijk expertise in. Uh, je hebt een netwerk. Als zij bepaalde een bepaalde problematiek identificeren... Uh, Klein voorbeeld, eh, rond verkiezingen zijn is er altijd geweld. Als ze nou eens gezamenlijk overeenkomen, nou dat willen we niet meer. Dan eh, kunnen wij ze helpen met het eh, bij elkaar. Eh, of of eh, bijvoorbeeld met, met het opstellen van een of andere verklaring. Eh, die ze waar de secretaris generaal het dan allemaal ondertekenen en uh, een, een gedragscode. En dat helpt dan meestal om, uh, om uh, geweld te reduceren... tijdens en uh, voor en na de verkiezingen. U geeft ze dus adviezen, maar de bedoeling is dat ze het allemaal zelf doen? Ja, de bedoeling is dat ze het zelf doen, ja. Anders de, de heeft het gekeurd net zo goed niet doen. Uh, democratie is iets dat geworteld moet zijn in de mensen zelf. Als je, dat kun je niet exporteren. En dat, dat betekent ook dat je mensen moet scholen, natuurlijk. Ja, dat uh, doen we ook. Um, de situatie in Egypte is op dit moment... Laat ik zeggen, het politieke landschap is uh, zo instabiel nog dat is de analyse voorlopig, dat we uh, het, het idee hebben... dat we het nog even aankijken met het rechtstreeks uh, uh, in zee gaan... met uh, politieke partijen, maar ondertussen wel een, uh, een, een, uh, samen met Egyptenaren... een scholing uh, ontwikkelen voor uh, jonge Egyptische uh, activisten... die mensen die actief willen zijn in politiek. Uh, waarom doen we dat zo? Kijk, er is natuurlijk 40, 50 jaar daar een dictatuur geweest. Er zijn heel veel jonge mensen, sowieso. Die eigenlijk nooit de democratie van nabij gezien hebben. Misschien in de hoofdstad is het natuurlijk iets anders, maar hmm. in de regio's... Dus zijn eigenlijk naar democratie? Ja, dat mag je wel zeggen, ja. ja. Het, het, u verwees eerder naar Indonesië, daar doen we dat al langer. En je ziet dat, dat men daar heel gretig is. Daar zijn zogenaamde democratiescholen draaien daar in acht regio's. Uh, die u ondersteunt? Die ondersteunen wij. En waar da ook Nederlanders komen om daar les te geven? Ook? Nee, nee, nee. nee, ja. nee dat doen, het curriculum is ontwikkeld door de Indonesiërs. De Indonesiërs geven zelf les. Uh, dat, dat doen ze allemaal zelf. Maar en daar komen ook ondersteunen ondersteunen politiek bevlogen mensen vandaan dan? Ja, dat, dat, bijvoorbeeld in Indonesië zie je dat uh, na een aantal jaren... ontstaat er dan in zo'n regio een groep mensen van studenten... die dat uh, gedaan hebben. Die worden dan politie politiek actief. Bijvoorbeeld ze worden lid van een politieke partij. Doen mee aan verkiezingen. Dat is ongeveer onlangs in 2009 gebeurd. Verkiezingen in Indonesië. Zijn er zijn ongeveer 80 à 90 hebben meegedaan aan uh, plaatselijke verkiezingen. En uh, een aantal daarvan hebben ook zetels gekregen in uh, lokale parlementen. En, uh, en dat soort zaken. Dus het, uh... U uh, was. Uh... Onlangs nog in, in Egypte. En ja. toen stond u op de voorpagina van een van de kranten daar. Ja. Omdat u een parallel trok tussen Egypte en ja. Indonesië. Ja. Omdat het daar ook begon met een heleboel politieke partijen. Ook een ratje toe was. En uiteindelijk ja. heeft u dat toch ja. meer gestabiliseerd. Dat, dat natuurlijk. Het ratje toe aan partijen. Er waren er in 1999 bij de eerste vrije verkiezingen 48 die meededen. In 2024. En nu zitten er negen in het parlement. Uh, maar er, waren natuurlijk, er zijn natuurlijk veel meer overeenkomsten, de rol van het leger. Uh, uh, de, de economische belangen van het leger. Uh, ook daar de moslimpartij natuurlijk. Ook daar dezelfde moslimbroeders. Ook, uh, ja. Die zich, uh, zijn geënt op de moslimbroeders in Egypte. En daar je was hebt iedereen bang voor. Daar was iedereen bang voor, maar dat blijkt een hele normale brave, conservatieve partij te zijn... die ongeveer 10% van de stemmen heeft. Uh, en ja mede bepaald wat er gebeurt, maar zeker niet alles bepaald. Ja. De verkiezingen in Egypte zouden deze maand plaatsvinden. Die zijn er wel uitgesteld naar november. Ja. Gaan ze dan door? Uh, het, was, het was toen ze nog in september waren... was het ook de, uh, nog steeds de grote vraag wanneer ze zouden zijn. De datum was niet uh, duidelijk. Dat is nu ook nog steeds niet. Wat er uh, loopt aan, aan, aan uh, een belangrijk issue... is het feit dat er nog een grondwet uh, gemaakt moet worden. Daar wordt nog over gesteggeld of die voor de verkiezingen... of na de verkiezingen moet komen. Ja, dus, ja ik weet het niet. Er kan van alles Het zou mij niet verbazen, laat ik het zo zeggen. Wanneer ja. gaat u weer? Uh, oktober, begin oktober. Wil Derks, programmanager Indonesië en Egypte bij het NIMD. En dat is het Nederlands Instituut voor Meer partijen, Democratie. Hartelijk dank. Dankjewel. Okay. Hoe ziet de webwereld van Peter-Jan Rens eruit? En hebben de bewoners van de Flatwerk Vollenhoven speciale herinneringen aan 9-11? Na de hoofdpunten van het nieuws met Ewald de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. De leden van vakbond Abvacabo FNV hebben in een referendum tegen het pensioenakkoord gestemd. Het bestuur van Abvacabo blijft daarom bij zijn afwijzende standpunt en wil alleen instemmen als werknemers op hun 65 ste kunnen stoppen met werken met behoud van salaris en de werkgevers meer bijdragen aan het pensioenfonds. De uitslag betekent dat de twee grootste vakbonden binnen de FNV het pensioenakkoord willen tegenhouden, want ook FNV-bondgenoten is tegen. Oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren wordt nog dit jaar overgebracht naar een strafinrichting. De 89-jarige ex-assisser werd vorig jaar in Aken veroordeeld tot levenslang... voor de moord op drie Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog. Vanwege zijn gezondheid mocht hij voorlopig in zijn verzorgingshuis in Duitsland blijven.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 En een 17-jarige Limburgse scholier heeft commotie veroorzaakt door te dreigen met een moordpartij op zijn school. Volgens de jongen ging het om een test. Hij was benieuwd of de politie hem nu als een terrorist beschouwt. Vanochtend is de politie op school langs geweest en heeft de jongen aangehouden. En dat is het nieuws op dit moment. ANWB verkeersinformatie. Files <coughs> op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge, drie kilometer. Na een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij Lexmond 6 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Soesterberg 4 kilometer. En op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom bij Capelle 3 kilometer. Vandaag Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Gaat de Autobeurs in Frankfurt nog wat nieuws opleveren? Ik hoor het zo van Wim Oude Wernink. Iedere vrijdag gaan we naar de wijk Vollenhoven in Zeist. Ruim 4000 mensen van bijna 50 nationaliteiten... wonen dicht bij elkaar in vijf verschillende flats. Dus 4050, vijf. Joost Wilgenhoff doet verslag. Vandaag over de vraag hoe de bewoners van Vollenhoven... de aanslagen van 11 september 2001 beleefden. Is het voor de bewoners van Vollenhoven ook zo'n grote gebeurtenis? Vraag ik nu live aan Joost. Ja, um, eigenlijk moet ik nee zeggen. Want he, de varende VPRO die uh, zendde al een serie uit onder de titel De Dag die de Wereld Veranderde. Uh, nou, dat geldt niet voor de leefwereld van de uh, bewoners van Vollenhoven... als het over 11 september 2010 gaat. Er wonen nogal wat moslims in Vollenhoven. Dat gaf je tien jaar geleden geen spanningen aan? Niet zo heel veel. Ik sprak even de uh, huismeester van de Gero flat. Dus ja, er gebeurde wel eens wat, maar niet uh, noemenswaardig. En als je met de mensen praat in Vollehoven, dan uh, verwijzen toch vooral naar een, uh, naar een eigen leefwereld. Dus zo sprak ik met Reinder Kuiper, een uh, ja, montere oude man. indië vetraan Hij was hospik in, in Nederlands-Indië. Uh, en ik stelde hem natuurlijk ook de vraag... waar was hij toen het eerste vliegtuig de Twin Towers raakte? Ik was uh, hier in mijn woonkamer. Ja. In de Montessori-flat? Hier in de Montessori-flat, ja. Ik keek televisie en uh, toen riep ik mijn vrouw... Die was buiten de kamer. Ik zeg, je moet even komen kijken. En toen zagen we dus dat tweede vliegtuig, meen ik, die toren invliegen. Wat was uw eerste reactie? Ja, wat is dat? Wat is dat? Dat, dat? dat weet je niet. Het was duidelijk dat er iets heel verschrikkelijks was en dat het terreur was, kennelijk. En moslimterreur? Ja, nou, dat is niet het eerste waar ik aan denk bij, bij terreur. Nee, nee, nee, nee. Dat, komt, dat komt van alle kanten. Ik heb uh, bepaalde nare ervaringen gehad. He, in, in de oorlog en in, in, in Indonesië later, maar uh, daar heb ik uh, geen moment aan gedacht. Nee, mm -hmm. nee, nee, nee, Want u was een in Indonesië ik tijdens de politieke uh, acties? Bij, ik ben bij uh, gevechten betrokken geweest. Ja, ik heb ook op plat op de grond gelegen. Voor bommen? Nou, voor of, het, om het. te schieten? Ik heb nooit geschoten in die omstandigheden, maar als ik iemand gezien heb, was het wel gebeurd. Ja. Ik denk nog heel vaak aan die tijd, maar er uh, zijn ook ontzettend uh, leuke dingen geweest. Ja? <laughs> ja. Elke zondagmiddag in zee lekker zwemmen, in een bepaalde perioden. Ja. Ik heb ook nog opnieuw van R gezeten, daar was niet zo best. Want we hebben ontzettend slechte voeding gehad onderweg. We kregen zelfs een week voor kerstmis, ons kerstpakket al. <laughs> om te overleven. U bent er, geloof ik, goed afgekomen. Ik, u, kunt er, ja, u kunt erom ik, lachen. Dat is al, toch heb, het belangrijkste wat er is, hè? Kijk, ik zeg altijd, ik heb niet veel meegemaakt. Maar uh, ik was al een hele poos weer thuis. En toen zegt mijn moeder, dat schrikt die jongen toch als hij er onverwacht geluid hoort. En misschien heb ik daar nog last van. Nog even over uh, Indië. Het, het is op dit moment het grootste moslimland ter wereld. Ja, toen was dat net zo. Dat speelde helemaal geen rol. Weet u wat het is? De Roomsen, ja. Die, zo werd dat vroeger gezegd, die vakken alleen maar om de meerderheid te krijgen. De Roomsen. Ja, ja? ja, de katholieken. Ja, de ja? katholieken. Ja. En nu wordt dus het zelfs over moslims gezegd en dat gebeurt ook niet. Nee. Nee, dat gebeurt gewoon niet. Mensen worden bang gemaakt. En die laten zich bang maken. Maar zo'n aanslag helpt daar wel bij, bij die angsten, toch? Natuurlijk. natuurlijk, Ja. Want dan, dan, dan, dan zullen mensen gaan denken, ja, maar wat kan hier gebeuren? Ja? Maar daar heeft u geen last van? Nee. nee. 11 september 2001. Ja. Waar was je toen? Ik? Ja? ja, ik ben in Tunesië. Was u toen in Tunesië? Ja. Die moslimmensen. Mm -hmm. In mijn land. Bijvoorbeeld Tunesië. Ja, alle mensen zijn blij, omdat Beleden is dood. Omdat die uh, beleden, hij dood, die, die mensen, die kinderen, ja, veel mensen dood. De Koran zegt niet, dood die mensen. De beleden dat niet echt, echt moslim. Alle mensen zijn blij, omdat Beleden is dood. Ja, beledden dat shit. 11 september 2001. Hoe was je toen? 11 september 2002, als slime dood, ik weet het echt niet. Wat doet het je aan het denken? 11 september 2001. Nee, ik weet het niet. Nee. Iets met torens in New York? Oh ja, ja, nu het zegt. <laughs> ja, nu het zegt, ik weet het, ja. Ik weet niet meer waar ik was. Nee. Ik weet het alleen nog bij Pim van Tuin. Toen zat ik in de kroeg. 11 september 2001. Waar was jij toen het gebeurde? Dat is inderdaad een hele goede vraag. Ik woonde toen nog op de Elflet En ik was uh, klaar met eten en zo. En ik zette de radio aan. Ik heb geen tv, moet ik zeggen. En uh, toen hoorde ik dat bericht. En diezelfde avond had ik een uh, afspraak bij een vriendin van me. Die heeft wel tv. Nou, we hebben de hele avond zitten kijken. Herhaling op herhaling gezien. De dag die de wereld veranderde. Nee, dat denk ik niet. Nee. Is er voor jou een andere dag? Zeker. 2000 jaar geleden. Ik ben uh, overtuigd christen. dus uh, Dat Jezus aan het, aan het kruis stierf eigenlijk. En dat hij uh, opstond uit de dood. Dat is voor mij het mooiste moment. En kijk hoe de kerk gegroeid is. Maar de laatste jaren hoe, toch niet weer? Ah, dat. dat Kijk, hier in Europa, de westelijke maatschappij, consumptiemaatschappij, materialisme, dat uh, viert hoogtij. Maar als je bijvoorbeeld, nou ja, je moet eens kijken wat voor uh, kerken er gesticht worden in uh, China. Maar daar hoor je niks over, omdat het uh, illegaal is. De daad op 11 september was hm. ook gericht tegen die consumptiemaatschappij. Ja, weet ik, weet ik, weet ik, weet ik. Maar het oh. was gewoon tegen de niet-gelovigen. Jij bent wel gelovig, maar niet op de manier waarop Bin Laden zei dat hij gelovig was. Nee, ik ben geen fanaticus die uh, dat soort rare dingen doet. Voel je je verwant met uh, moslimgelovigen? Uh, op een zekere manier wel, ja. De oprechte gelovigen wel. Kijk, ik heb best wel wat uh, moslimvrienden uh, in mijn kenniskring zitten. Dus het, uh, ja, ik kan er gewoon mee uh, mijn bakje thee drinken, bij wijze van spreken. Dus, uh, en is dat veranderd sinds 11 september 2012? Nee, absoluut niet. Met absoluut hun? niet, nee. nee. Ik praat net zo makkelijk met mijn Nederlandse vriend... als met mijn moslimbroeders, zou ik maar zeggen. En bovendien, ik woon hier nou dus... Uh, ja, precies vanaf uh, 2001 woon ik hier in uh, Vollhoven. Het staat bekend als een van de gevaarlijkste buurten. Nou, ik heb er nog nooit wat van gemerkt. Het is een hele fijne buurt om uh, te wonen. Wie zegt dat? Ja, dat Peter. Peter die woont uh, nu in de Torenflat en uh, eerder dus in de in Elflet. De hij houdt van die buurt. Hij, hij houdt leuk. echt van die buurt. Hij vindt het er leuk. Ja. Volgende week meer over Vollenhoven, denk ik. Hè, ja, zeker. Gaan we het doen. Tijdgeest. Peter-Jan Rens is een tijdje weg geweest van televisie... maar komend seizoen is hij terug met Rens 1. Is dat zo? Een, een eigen televisiezender? Hij vertelt straks hoe zijn webfilter eruit ziet. Eerst 11 september herdenken via YouTube. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Het zal nu niet ontgaan zijn. Want aan de zondag 11 september is het precies tien jaar geleden... dat in New York de Twin Towers instorten. Op YouTube staan vele tienduizenden filmpjes over deze gebeurtenis. Van de speech die toenmalig president Bush gaf direct na de aanslag... Today our ...our way of life, our very freedom came under attack... ...in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Tot opnames van mensen die bij hoog en bij laag beweren... ...dat de Amerikaanse regering de aanslagen zelf pleegde. Deze zanger schreef er zelfs een lied over, inclusief bijbehorende videoclip. 9-11 was an inside job, zingt MUZIEK <middels> Om de tien jaar sinds 11 september te herdenken, startte YouTube onlangs samen met de New York Times een apart kanaal waarop iedereen een filmpje kan achterlaten met herinneringen aan 9/11. Make a video for YouTube and the New York Times telling your story. Turn on your camera, your phone or your webcam and record your answer to one of these questions. Wat is jouw sterkste memory van september 11th? How did 11? Hoe veranderde 9-11 je en hoe veranderde het Amerika? Wat veranderde je of veranderde? Zeven de clips op het YouTube kanaal komt Brian Clark aan het woord. Boom, boom, dat double explosion weer. En onze ruimte werd rocked. Just destroyed in een seconde and it was for the next 10 seconds after that immediate impact that was the only 10 seconds of the day that i was afraid terrified in fact zijn kantoor in het world trade center bevond zich boven de plek waar een van de vliegtuigen insloeg toch wist hij net als drie anderen uit het gebouw te vluchten er zijn, zegt Clark, duizenden vragen die niet te beantwoorden zijn. Zoals, waarom heb juist ik het overleefd en al die anderen niet? Ik heb niet het schuldgevoel dat andere overlevenden wel hebben. En ik steek ook geen energie in het beantwoorden van al die vragen. Dat klinkt misschien kil, maar zo is het wel. Ik prijs mezelf vooral heel gelukkig. I'm just being truthful telling you that's where I am. That's my experience. En so I, I will say, yes, I feel very fortunate. Tijdgeest, de webwereld van Peter-Jan Rens. Ik heb uh, ongeveer zo'n 200 zoveel volgers op dit moment op Twitter. En twee, even kijken, een, een dubbel aantal op Facebook volgens mij. En op LinkedIn zit ik. En ik heb ook gewoon een heleboel mensen die mij gewoon brieven schrijven. U bent bezig met het voorbereiden van een nieuwe zender, Rens 1. En daar spelen internet en sociale media een grote rol. Ja, Rens 1 kan, is eigenlijk ontstaan omdat die me, sociale media zo groot zijn geworden. En zulke belangrijke elementen van communicatie hebben. Want hoe verwerken jullie die sociale media dan in het programma? Rens 1, progr elke programma van Rens 1 begint met twee presentatoren. En dan zie je de Media Minutes, dat zijn filmpjes die speciaal naar die presentatoren zijn gestuurd. Met iets wat mensen willen. Dus wil iemand beroemd worden door middel van zingen... dan stuurt hij in wezen een, een, een media minute in. En dan gaan de presentatoren zeggen... Zo, dat is nog niet goed, maar je moet het zo doen. En dan wordt het werkelijk, wordt we, gaan we proberen om iemand te vermediaan. En dat het nieuwe werkwoord vermediaan, dat heb ik zelf verzonnen... maar dat is eigenlijk wat we doen. En dat is ook wat namelijk uh, die, sociale, uh, uh, die sociale media aan het doen zijn. Ze vermediaan. En even terug naar uw eigen webwereld. Wat zijn uw favoriete ja, dat zijn de nieuwswebsites. Heel simpel. Ik vind kijken wat de algemene opinie is. Dat is gewoon de Telegraaf. Dat is een website. Voor voetbal heb ik uh, de VI. Dat is een fantastische website. Ik geniet ook van de manier waarop ze dan zo'n website hebben gemaakt. Dus Voetbal Internationaal heeft zo'n grappig mooie website. Dus dat zijn... Uh... Wat is er zo bijzonder aan die site? Nou, de bijzondere aan de site is dat ze heel mooi gebruik maken van de plaatjes. Want tegenwoordig de foto komt weer terug. Doordat de iPads natuurlijk groter zijn. En het is fantastische weergave enzovoort. Maar je hebt een heel mooi doorschakelsysteem. Het is bijna onbelangrijk nieuws. Wordt door zijn vormgeving in de manier waarop het is, wordt het prettig om te kijken. Dat is eigenlijk een soort entertainmentformule. Flaubert, dat is een van mijn specialiteiten. Dus op het web vind ik de hele dagboekfragmenten van Flaubert. De omstandigheden die, uh, toen hij een wereldreis ging maken. Daar maak ik ook trouwens zelf boeken over. Maar dat is iets wat ik eindeloos kan doorzoeken. Zo ben ik bezig. Dus ik struin als een gek door dat hele web heen. Het is, maar ik vind het een wonder. Alles op het web. Dus wij leven in een van de mooiste informatietijdperken tot nu toe. En bent u ook iemand die via internet naar muziek luistert? Ja, heel veel. Oude Tina Turner soms, die op een bepaald moment, toen ze nog met Ike was. Maar ook uh, gewoon uh, wat nieuwe muziek die eruit komt, uh, vind ik uh, uh, echt geweldig. Je hebt bijvoorbeeld van die uh, uh, rare grunge muziek prachtig, Die stemmen die... Uh, uh, uh, dat is, maar dan heb je één groep, dat is er Erik Mortom En die heeft de Lucifer Principle. Bijna een klassiek thema op een hele heftige heftige muziek hardrockachtig met die met zo'n zo'n brulstem Autos oh, Wedding vond ik weer uh, een Welk een... nummer? Uh, Tan, ta ta ta ta ta ta ta ta Dat Autos, ga ik helemaal. Autos uh, die dood is, daar ga ik helemaal kapot aan. Ik vind het zo mooi. En dan vind ik weer een live-opname. Dat vind ik zo mooi. 해, 해, 해, 해, 해, 해, 해, 해. Dus tegen mijn principe zin om een plaat af te breken: Autos eh, wedding met de 555. oftewel de Set Song. Maar ik beloof u. We draaien een maandag helemaal in de gids.fm. En kunt u het hele weekend alvast oefenen op 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, et cetera. Alle genoemde links vindt u op de website. Even klikken op het kopje tijdgeest en dan gaat het vanzelf. de Het zit oorspronkelijk in de kern van de religie. Dit is geen religieus conflict. Ik vind dat echt een volstrekte misvatting. Het is een cultureel conflict in fragmenten uit het eerste debat op televisie... na de aanslagen van 11 september 2001. Het debat over de islam nam vanaf dat moment een grote vlucht... en werd veelvuldig gevoerd. Programmamaker Kees Schaap kijkt terug op die debatten... in het laatste deel van het Drieluik 9-11... de dag die de wereld veranderde. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. De angst was groot in Nederland na 11 september. Ja. Ja, uh, ik denk, uh, het blijkt dat de angst hier het grootst was van heel Europa. Er, zijn, er worden altijd van die pols gehouden en zo. En uh, ja, ondanks het feit dat in, in, in Frankrijk of in vooral Spanje en Engeland... grotere aanslagen werden gepleegd dan hier. Hier eigenlijk helemaal niet één moord. Uh, ja, was de angst in Nederland het allergrootst, gek genoeg. En een voorbeeld van die angst is het verhaal van Osama Rajdi. Ja. Ja, ja dus. dat, is, dat was een man die had hier asiel gekregen. En uh, dat was een van de ideologen van een uh, islamitische verzetsbeweging... die het bekend stond als terreurbeweging. Waar ook een hele hoop terreur door is gepleegd. Maar Osama Rushdie was juist degene die, die die beweging probeerde... om te vormen tot een vreedzame beweging. Nou, dat wilde er in Nederland niet in. En hij werd gebrandmerkt als terrorist. Willebord bord Frequin werd op hem uh, afgestuurd... om hem uh, zwart te maken in de straat waar hij woonde. Telegraaf kwam met grote campagnes. En uiteindelijk moest de man uh, uit... Wijken naar Engeland, werd als ongewenste persoon verklaard in Nederland. En eh, nu, nu keert hij terug in Egypte. En hij wordt daar onthaald als een held van de, van de democratische revolutie. Want uh, in Egypte ja, heeft men wel gezien dat dit eigenlijk gewoon een democraat was. En helemaal geen terrorist. Ja, dat zegt iets over, de, over het angstklimaat wat er bij ons heerst. Ja, hij bepaalt een beetje de rode lijn in jouw documentaire. Je begint ja. ermee en je eindigt er ook mee. Want hij kwam aan in Egypte. Je stond hem op te wachten met zijn familie op het vliegveld van Cairo. Maar uh, hij kwam niet. Nee, nee. Hij werd uh, nog voordat hij de, de uitgang bereikt... Werd hij, uh, Gearresteerd. Ja, dat heeft, dat heeft een paar dagen geduurd. En uh, dat is raar, want bedoel, de man werd uiteindelijk gewoon in de pers onthaald als een, als een vrijheidsstrijder. Maar je ziet dat in Egypte nog heel veel uh, restanten zijn van het regime Mubarak, de politie en de, uh, de veiligheidsdiensten, die gaan gewoon hun eigen gang. Dus hij heeft er gewoon twee dagen vastgezeten. We begonnen met een fragment uit een discussie... die onmiddellijk werd gevoerd na de aanslagen op 11 september. Ja. uit De moslimgemeenschap stonden toen een aantal figuren op... die daarna het debat bepaalden. Mm -hmm. En je hebt er een paar van opgezocht. Ja, Noem wat Ja. Namen. Uh, ik ben langs geweest bij Mohammed Sheppi... Uh, die uh, eigenlijk vanaf 11 september ook gewoon uh, heel erg... een lans heeft proberen te breken voor... Ja, het verzet tegen onderdrukking en zo... maar die in die jaren ongelooflijk werd weggezet... als iemand die voor Bin Laden was of voor jihad was. En bij Mohammed Jabri, die de, die de Theo van goch van de moslims wilde zijn. Zeg maar. Dat zijn de twee moslims, woordvoerders... waar ik mee heb teruggekeken naar de afgelopen tien jaar. En dan ben ik ook nog bij Afsin Elian, de, de Iraanse rechtsgelerige geweest... die juist heel erg kritisch op de islam is geweest de afgelopen tien jaar. En via die drie mensen heb ik teruggekeken... over van, van hoe dat debat nou is verlopen in Nederland. En Chappie zegt eigenlijk, wat hebben we er... Aan Gehaald. Wat heb ja. ik eraan gehad? Want ik ja. werd verhuisd op een gegeven ogenblik. Ik deed die uh, discussies voeren omdat ik dat goed vond, uh, omdat ik mijn uh, stellingen wilde poneren en die ook wilde verdedigen. Maar ja. Uiteindelijk heeft het me niks opgeleverd. Nee, nee dat is echt vrij tragisch. Heel veel van die woordvoerders die hadden het gevoel... dat ze eigenlijk op gelijke basis konden meedebatteren... over hoe de islam stond ten opzichte van terrorisme en zo. Maar die hadden denk ik op dat moment niet in de gaten... dat, uh, dat ze eigenlijk werden gezien als een soort van medeplichtige. Dat de hele islam zo ontzettend kritisch werd, werd beschouwd... dat bij elke uitgeleide die ze maakten... dat ze zouden worden afgebrand. En, en Javri zegt veel dat mensen ook, gehoord. we hadden het niet zo moeten provoceren. Nee. Ja, dat, dat, uh, hij is een van de mensen die ook openlijk later heeft toegegeven... dat hij heeft bijgedragen tot een sfeer van, van, van, uh, van ja, Weet je? Ze, de Andere columnisten zullen dat nooit toegeven. Jabri is bij mij de enige die dat heeft toegegeven. Toen kwam de dag dat Theo van Roch vermoord werd door Mohammed B. En ja. Dat betekende eigenlijk dat de toon verhaarde en daarmee ook het debat... Dus de moslims aan de ene kant en de andere gemeenschap in Nederland aan de andere kant verstomden. Ja. Dat klopt. Hoe verklaar je dat? Ja, uh, mensen waren er klaar mee, denk ik. Ik denk dat in de eerste, de eerste jaren na 9-11... dat mensen echt wilden weten hoe zit dat met die islam. En dat uh, mensen ook door angst gedreven wilden weten... is dat gevaarlijk of hoe zit dat nou? Nou ja, toen kwam de moord op Van Gogh. En toen was het denk ik wel voor, uh, de, mensen, de, voor de gewone mensen duidelijk... die, die islam die deugt gewoon niet. Dat was eigenlijk gewoon uh, vanaf dat moment de strekking. En er, werd, er werden nog wel mensen in de studio's gehaald en zo. Maar eigenlijk was het vanaf dat moment een soort van scheldpartij. En toen kwam de Arabische Lente. Enfin, we, we kunnen het allemaal zien. Jouw gedachtegang en jouw uh, ja, de geschiedenis... van de afgelopen tien jaar. In het derde en laatste deel van het Dri-Luik 9-11... de dag dat de wereld veranderde. Het Bange Land heet dat derde deel. Zondagavond rond de klok van negen uur. Kees Schaap, hartelijk dank. Dank je. De Gids. De grootste en belangrijkste autobeurs is in Frankfurt en begint volgende week. En autojournalist Wim Oude is daar natuurlijk van de partij. En met hem blik ik alvast vooruit. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Is Saab ook aanwezig in Frankfurt? Nee, zeker niet. En uh, ja, het is de vraag of dat ooit nog zal gebeuren, natuurlijk. Want. Uh, uh, er gebeurt heel weinig op de ogenblik, behalve dat er over geld gepraat wordt wat er niet is. Van welk merk verwacht jij belangrijk nieuws op die beurs? Nou, logisch, van de Duitse merken en aan Volkswagen voorop natuurlijk. Maar eh, Volkswagen heeft toch wel een signaal afgegeven met een nieuwe auto in het kleinste segment... waar ze vroeger ook aanwezig waren, met eh, Volkswagen Lupo. Die hebben ze zes jaar geleden uit productie genomen, daar geloofden ze niet in... En uh, nu komen ze dus met een totaal nieuw concept... Een, uh, de, die ze dan Up noemen, met een uitroepteken erachter... Een, een beetje vreemde naam eigenlijk. Maar dat moet een uh, fantastische auto worden voor het hele concern... want er komt ook een, een, een Skoda-versie van, een Seat-versie van... er komt een elektrische uitvoering van. En ja, in dat segment, daar gebeurt het op het ogenblik in Europa. Een zevencilinder, seven up Ik denk dat het uh, iets minder zal zijn, uh, maar ook geen 3,5. De ene uh, naar de andere. Kleine ja. auto die komt uit. Lijkt me langzaam Want wat veel worden, of niet? Ja, want kijk, Volkswagen komt dan in het segment met die auto... Uh, waar ook de Fiat Panda zit. En er komt in Frankfurt ook een gloednieuwe Fiat Panda. En dat is tot nu toe de meest verkochte auto in dat kleine segment. Maar de Koreanen zijn erbij gekomen... Uh, die ze dan weer heel goedkoop in India laten maken. Uh, de Fransen zitten daarbij. Uh, ja, sommige mensen zeggen in de branche dat wordt een bloedbad. Want uh, in dat segment is er niet zoveel geld te besteden. Die auto's zijn goedkoop, de marges zijn klein. Dus je moet wel wat ondernemen om daar echt voet in de grond te krijgen... en geld eraan te verdienen. En dan het elektrisch rijden. Hoe belangrijk is dat op de beurs van Frankfurt? Ja, uh, eigenlijk is er niemand die geen elektrisch aanbod heeft of geen elektrisch nieuws heeft. Uh, Ondanks het feit dat er uh, toch wel wat sceptisch is... enerzijds ook bij de, bij de toeleveranciers. De fabrikanten die hebben natuurlijk fantastische concepten... maar de toeleveranciers die zeggen... ja, gaat dat wel lukken? Hè? Ze moeten investeren in die motorenproductie... die accuproductie. En uh, de consument die is natuurlijk nog steeds bang... om een keer met een lege accu te staan. Uh, aan de andere kant zijn er toch wel hele leuke trends. Uh, Renault die komt met de Twizy. Die gaat in productie. Een, een tweepersoons stadsautootje. Maar uh, Opel en Audi en Volkswagen hebben allemaal ook zoiets. Want ze geloven... dat dat elektrisch rijden gecombineerd kan worden met een soort nieuwe stadsmobiliteit. Hele compacte autootjes die heel smal zijn vooral uh, en daardoor heel zuinig. Eén of twee persoons eigenlijk, maar uh, leuke dingen zijn dat. En de dip in de economie die we nu ook voornamelijk op de beurzen meemaken... is er ondanks dat toch nog veel nieuws te vertellen? Nou kijk, twee, drie jaar geleden was het natuurlijk, zat de angst goed in de benen... de schrik goed in de benen... en uh, het ging eigenlijk het laatste jaar weer beter. De industrie heeft zich hersteld, is weer goed geïnvesteerd... en onder andere ook in toekomstgerichte uh, studiemodellen... die je daar veel ziet in Frankfurt. Maar ja, uh, inmiddels is de, de tweede helft van de dubbeldip uh, ingetreden... of bijna ingetreden. En dat merk je al met landen als uh, India en Brazilië... waar het heel goed ging de laatste jaren. Daar stagneert het Volkswagen en Ford... hebben de productie tijdelijk stilgelegd in Brazilië. En in China is de groei ook niet meer uh, tweecijferig. Aan de andere kant uh, zit er nog wel geld onder de mensen... want als je ziet wat uh, Mercedes-Benz en Audi en BMW investeren... in toekomstprojecten. Het zijn dure auto's, het zijn premium auto's... En die kunnen de vraag nog steeds niet aan. Dus dat is wel heel erg bijzonder en bijna tegenstrijdig. Volgende week in de BD geweest. En dan kom je met meer nieuws. Meer nieuws, uh, ongetwijfeld. Uh, en als er geen nieuws is, dan is er weer wat anders in de autowereld dan dat. Zo is dat altijd wel wat. Autojournalist Wim Wering, hartelijk dank en veel plezier aan Frankfurt. Ik sprak zojuist met Kees Schaap over het laatste en derde deel van het Riluik 9-11, de dag dat de wereld veranderde, het land. En ik zei dat het zondagavond te zien was rond de klok van 9 uur. Niets is minder waard, het begint al om 10 over acht op Nederland 2, zet het vast. Om half negen vanavond is op SBS 6 de documentaire te zien van de Franse broers Guédéon en Jules Naudet. En zij waren op 9 september 2001 eh, bezig met een film over de New Yorkse brandweer... en ze waren er dus zodoende bij, met hun camera's. Dat is een absolute aanrader. Dan moest je natuurlijk wel mooi het varenprogramma lachen naar Twin Towers... want cabaretiers praten daarin met elkaar over de aanslag van tien jaar geleden... en wat dat gedaan heeft met de humor vooral. En als u vanavond niet genoeg kunt krijgen van 9-11... dan verwijs ik u graag naar National Geographic. Daar gaat alleen de hondenfluisteraar niet over de Twin Towers. Jurgen van den Berg, wat staat er op het menu zo meteen tussen uh, 12 en twee. Ja, we gaan het toch ook nog een beetje over de Twintouwers hebben. We praten even met oud-journaalpresentator uh, Filip Verenigd. Want hij had dienst die middag dat het allemaal gebeurde. Dus we kijken even met hem terug aan de hand van ook een historisch fragment. Mediaforum met uh, Paul Reumer en Thieu Fase. Die laatst is van het Financieel Dagblad. Uh, Paul Reumer is tegenwoordig de baas bij de NTR. Gaat onder meer over de aardbeving van gisteravond en de stelling. Het is terecht dat Aleid Wolfsen aanblijft als burgemeester van Utrecht. In die stelling wordt verdedigd door Wolsten zelf. Nee, door Gilbert Isabella. Dat is de fractievoorzitter van de PvdA in de Utrechtse gemeenteraad. Heb jij wat gevoeld gisteravond? Van Wolsten bedoel je? Nee, van, van de ABV. Nee, ik heb niks gevoeld. <laughs> Zometeen. Surf naar de gids.fm in Lunchjurgen. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie, Roda Ventel. Hij schuift hem naast. ADO RKC, de Graafschap NEC. Het is 2-0 geworden voor de Graafschap. AZ Vitesse. Oh, vindt is heel mooi. Prachtig doelpunt. Heer Heracles Ajax. Ja, schiet de binnen. Van een slokpase krijgt het juwelzicht. En ook het US Tennis Open. NOS Langs de Lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.